namen daar 25 bezoekers en drie bewakers in Gijzeling. Na vijf uur onderhandelen gaven ze zichzelf over. De Nederlandse honkballers zijn op het NOS Sportgala uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Ook hun coach Brian Farley viel in de prijzen. Hij werd trainer van het jaar. Beste sportman werd Turner Ebke Zonderland, die dit jaar Europees kampioen werd. Sportvrouw van het jaar werd meervoudig wereldkampioen zwemmen Ranomi Kromo Widjojo.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 In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Voorknopend Maartenberg nog drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. A4 naar Amsterdam, zes kilometer bij Zoeterwoude-Rijndijk. A6 in de richting Muiden. Tussen Lelystad en Elmere-Buiten-Oost drie. En verderop voorknopend Maartenberg vier kilometer. A7 richting Zaandam, tussen afwit Avanhoorn van Hoorn en afwit Weidewormer tien. En op de A8 naar Amsterdam, daar staat vier kilometer voorknopend Koenplein. A. A9 richting Amstelveen, 4 kilometer tussen Beverwijk en Knoopend Rotterdamplein. En op de A12 Den Haag naar Utrecht, daar is de linkerrijs ook dicht bij Reewijk vanwege een spoedreparatie. Dat staat inmiddels 3 kilometer. En op de A12 vanuit Duitse grens richting Arnhem, 10 kilometer langzaam rijden tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. En op de A20 in de richting Gouda, daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoopend Gouden 10 kilometer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 It felt like Christmas time Two thousand miles It's very far through the snow I'll think of you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 I consider the best. <laughs> I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Cardinal Slims or at least the Mini Oprah. Woo! Baby, just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I'm like global warming, they think I just started heating things so, up. But, but I've been, I've been here. I travel through time zones. Give me some of my marker. And it's on Enrique Glecia. Translation Enrique Church is professional. Dale, my amiga. Dimelo todo. Ton palante tu nombre yo me hago el fuego. So te preocupes. Maybe for real. Because you gon' like how it feels. Woo! happy life have I got till now, till now. And every night I sleep well and I dream, I dream about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 Stijger komt er van Banjas of Jeruzalem.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 Tijg klonken weer van Palja Jeruzalem.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 Op elke stijger klonken een leer. Van Palliazov, Jeruzalem Hilfers en Drie stond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonken een leer. Van Palliazov, Jeruzalem